Door den heilige geest. Amen. Laat ons zingen van Psalm 86 en daarvan het 6 en 7 en 8 vers. Leer maar naar uw wil te handelen, ik zou dan in die waarheid wandelen. Neig mijn hart en voegt het samen tot de vrees van uw naam. Hier mijn God, ik zal u loven, heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. De Psalm 86, het 6e, 7 en 8. Het lezen van het Heilige Schrift in Geopvinden en Matthäus, het dertiende hoofdstuk, beginnen met het 24ste vers door het 35 vers, maar voorop het twaalf artikelen van onze algemene geloof: Ik geloof in God, den Vader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 nedergedaald ter hellen, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods en des Almachtigens Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest ik geloof een heilig, algemeen, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Matthäus 13, beginnen met het 24ste vers. Een ander gelijkenis geeft gij gun voorgesteld zeggende. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goede zaad zeide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zeide onkruid midden in de tarwe en hing weg. Toen het niet tot krijt opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkrijt. En de dienstknechten van den heer en des geizes hingen en zeiden tot hem, heren, hebt gij niet goede zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft gij dan dit onkrijt? En hij zeide tot hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem, wilt gij dan dat wij heen gaan en dit zelf vergaderen? Maar hij zeide, nee, opdat gij het onkrijt vergaderde, ook mogelijk met het zelf, de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen oplassen tot den oost, en in die tijd des oostes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkrijt en bindt het in bisselen om het zelf te verbranden, maar brengt de tarwe samen in mijn schier. Een ander gelijkenis heeft gij gewoon voorgesteld, zeggende: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad. het welk één mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid, het welk wel het meest is. Onder al, minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het meeste van de moeskrijten, en het wordt een boom. Alzo dat de vogelen des schemels komen en nestelen in zijne takken. Een ander gelijkenis sprak hij tot hen zeggende. Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een zeer welk een vrouw nam en verborg in drie maten maid, totdat het geheel gezeerd was. Al deze dingen heeft Jezus tot de skaren gesproken, door gelijkenissen. En zonder gelijkenissen sprak hij tot hen niet. Op dat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet zeggende. Ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Zover. Het lezen van Gods woord laat ons voorgaan in het gemeenschappelijk gebed. Lieve Heere in den hemel, Hij die alles weet, kind en ziet, ach Heere, mocht het u begagen, om uw lieve geest nog eens uit te storten. Ook in deze eer, wanneer dat wij samen mogen komen, rondom uw eeuwige woord en eeuwig blijvende getijgenis. Heer, dan weet gij in het volkomende wat een eerlijk van ons in nood staat op weg en reizen. Na de grote eeuwigheid. En heren wij bidden niet, o dat nog ons op mogen zoeken, bij het eerste of bij het vernieuwing. Want gij weet, o heer, dat alleen wat I doet, dat heeft een eeuwige waarde. Wij hebben in onze diepe bondsbreek in adem God verlaten en daarin alles verloren. En heer, gij weet dat wij van de natuur vijandig zijn, van I en van ons eigen goed. Wij zijn er zo diep gevallen dat we geen besef er meer van hebben. Och, je woord, dat leert het ons, dat we blind zijn voor onze blindigheid en dood zijn voor onze dodigheid. Maar je woord, dat leert ons ook wat anders, dat gij de blinde lijden kan, en dat gij licht in de dijsternis nog geven kan en dat gij nog, in de wedergeboorte dat volk nog een weer leven komt te maken. Van dood tot het leven. En heren dat is uw werk. Och mocht die werk veel doen in onze midden. O oh, dat ge nog eens vele mocht toebrengen. Tot de gemeente dat zalig zal worden. Och en dat gij dat werk. Werdat dat Gij het begonnen heeft, dat Gij het verder leiden mocht. Och, om zalig te worden, dat is om te sterven. En heren mogen wij, mogen ons dat leren, om aan alles te sterven dat buiten is. Want I is het leven en Ie alleen. Heren, mocht ons verblijden in deze ogenblik, dat je in onze midden zou komen en in onze harten, want dat hebben wij nodig. Dat Gij al hebben wij het verzondigd en wij hebben het verknoeid en wij hebben geen recht op niks. Het enkele recht dat een bedorvende mens meer overhoudt, dat is de eeuwige verdoemenis. Maar Heere, Gij geeft nog dat we onder uw lieve woord nog eens komen mochten. Heere, mocht uw woord nog zegenen tot bekering, tot onderwijs en tot vertroosting. Heer, gij weet wat in ieder nodig van staat. Gedenkt aan uw volk, Heer. Och, mocht het weer eens waar maken. En af het waar mocht wezen, Heer. ach, oh, mocht ze dan gegeven worden. Want dan gaat er toch bij. Want dan zouden ze uw naam groot maken. Want uw werk, dat is een volkomende werk. En dat volkomende werk dat gaat om het Heere Gods Heer, ach, mocht dat nog meer geven. In de tijden dat wij beleven. En dat voor ons in het persoon iedereen. Want het is toch een werk Want die volk ik wel blij wezen. En ook jaloers wezen. Wanneer dat is het van een ander mocht horen. Dat is het bij de koning komen mocht. Maar daarbij, daarbij kunnen ze zelf niet bij de koning komen. En hier heeft het dan nog eens. Och, pronk nog met die volk. Want de meer dat gij ermee pronken zou, de meer dat ze zou de stem opheffen. En dat ze het zou willen getuigen voor vriend en vijand. Dat dit is mijn koning. O, oh, dat hij gans beheerlijk is. Och, dat in hem is alles voor tijd en voor eeuwigheid. Want met hem kunnen we leven en sterven. En zonder hem is geen weg. Heren, mogen dan de noden van het gemeente nog gedenken. Gedenken zieken en al in moeite en in alle al land gedenken. De enige die niet op kan komen, ook in deze midden eer, heren. En ben bijzonder, de die zou wel graag opkomen, nou je geist. Ach, zoek ze dan nog op, heren. En laat er nog eens een kruimeltje vallen, heren, waar dat is ook zijn. Ach, want hij heeft toch getijgen, heren. Dat ge de hongeren niet leeg, weder zal ik, hier. Ach, mocht nog nog die zegen van honger en van dorst nog even in uw volk. En heren, wat, er nog een vreemde, wat vreemdelingen er nog zijn, dat zijn, heren, mocht nog eens bekeren. Ach, je weet het hier, Jacob is wel ding geworden. Maar Jacob, dat zal daar al door blijven tot aan het einde van de wereld. Want gij heeft toch als die grote koning van de kerk, dan zou ge die kerk nog bouwen, al wat dat er tegenop komt. Want dat mosterdzaadje dat zo klein is, dat moet nog groeien tot aan de jongste dag van de wereld. En here gedenkt dan al iedereen, vader en moeder, met de kinderen, ieder gezin. We denken ook een van nieuwe knechten die van Holland overgekomen is. Om met de kinderen en kleinkinderen te blijven. Die in onze midden is hier Gedenkt hem. En verblijt hem ook door uw daden met de klimming van de jaren. Het bereik om ook een nieuwe wijn hart hier. Of mocht hem door uw daden nog verblijden. Inwendig en in zijn gemeente en in zijn heisgezin. Ach, Heere, hij die, hij die alles overwerken kind. Och, mogen we nog uw tekenen zien. Gedenk al die knechten waar dat ze ook zijn. Die we woord mocht brengen naar de mening van die geest. Want het is maar één kerk. En is het dat kerk dat het maar één komt. Ach, Heere, geef nog eens. Dat is meer en meer een kerkwoorden mocht hier op aarde. Want dat al die kerkmeren die heeft mensen gemaakt. Maar heren mochten nog dat. Die woord dat spreekt over het geloof, hoop en liefde. En dat de grootste daarvan is de liefde. En hij zegt in die woord die God lief heeft. Lief heeft die heeft zijn naast, zijn naast ook lief. Heren leer ons nog in nieuwe wegen te wandelen. Help ons dan ook om uw woord en enkele woord nog te zeggen in deze midden. Heeft de bezalving van uw heilige geest. Heeft de woorden in onze mond en de gedachten in onze gedachtenis. En de zaken in onze hart. En Heer, gedenkt aan die kerk over het rond der aarde. Och, mogen nog velen van het oude Joodse wolk. En van het heidendom. Maar ook waar dat die kerk al bevestigd is. Dat je nog eens vele toe zou trekken tot de gemeente. Dat zalig zal worden. hier in de vele onderdanen. Zijn de koning zeer. Laat het dan nog eens meevallen voor een arme ziel. In het spreken en in het horen. Tot de beschaming van de hel. En dat de duivel het nog eens verliezen mocht. Want eerst gegeven alle kracht in de hemel en op de aarde. Heere wees ons dan nog genade. Verzoenen al onze zonden. Wij vragen het om Jezus willen. Amen. Laat ons verder zingen van Psalm 119. ...en daarvan het zeventiende en het achttiende vers. Leer mij, o Heer, den weg door Ie bepaald... ...dan zal ik dien ten einde toe bewaren. heeft mij verstand met goddelijk licht bestraald... ...dan zal mijn oog op Ie wetten staren... Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt, dan zal zit hart met mijn daden paren. Psalmen 119, het 17e en het 18e en het 19e vers. onze tekst voor deze middag kan je opvinden in Matthäus 13 en daarvan het eerste dertigste en tweeëndertigste vers. Een ander gelijkenis geeft gij ons voorgesteld zeggende het koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, het welk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid. Het welk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het meeste van de moeskrijden en het wordt. Een boom, al zo dat de volgende schemels komen en nestelen in zijnen takken tot zover. Ons wij schrijven erboven de gelijkenis van de mosterdzaad met drie gedachten: eerst de koning van die koninkrijk, krijgt, de, de, de tweede de inwoners af de onder, onderdanen van die koninkrijk. En de derde de waarde van die koninkrijk. Het eerste de koning van die koninkrijk. Ten tweede de inwoners van die koninkrijk. En ten derde de waarde van die koninkrijk. Gemeente, met de helpen des Heren hopen wij een enkele woord over deze gelijkenis te mogen zeggen. In deze tijd vanzelf, toen was Christus op aarde. Toen dat Christus, die gelijkenissen dat je in deze hoofdstuk en ander plaatsen lees ik in, in Gods woord. En dan in deze gelijkenissen, er zijn verschillende bedoelingen vanzelf. En in deze gelijkenis, dan gaat het over een koninkrijk. En dan de kinderen die weten ook wat een koninkrijk is vanzelf. Een koninkrijk, dat is een plaats dat onderdanen hebben. Dat is een land dat een koning heeft. Of een koningin, als dat jullie dat meer gewoon zijn... Wij zijn in Canada onder een prime minister, maar ook kan het een president wezen, maar dat verschilt maar weinig. Maar een koninkrijk, dat is een volk met één die daarover gaat en die daarover gezet is bij God. Dat is ook natuurlijk zo. Maar hier gaat het over een ander koninkrijk. En dan is het een bijzondere zaak. Waar dat de Heer Jezus zelf aan zijn discipelen zo'n wonderlijke zaak komt voor te stellen. Wanneer dat we denken van de Koninkrijk van Christus. Want daar gaat het feitelijk over. Dan in die tijd. Daar waren daar maar een paar vissers. En een paar tollenaars. En het schijnde dat dat koninkrijk zo klein was. Maar dat koninkrijk gemeente, dat was in die tijd wel klein. Al is het dezelfde koninkrijk van adem af. Want elke die door genade geboren mocht zijn, die zijn van de koninkrijk van Christus. Maar hier heeft de Heere toch onderwijs over de toestand van de tijd en daar heeft de Heren onderwijs aan de discipelen, dat ze niet, dat ze niet in de wanhoop terecht zal komen, dat ze niet te moedeloos zal zijn. En daarom komt de Here in zo'n wonderlijke weg de, zijn discipelen te vertroosten en ook te onderwijzen. Want het kerkgods, dat heeft niet alleen troost nodig... Maar feitelijk, dat heeft nog meer nodig van onderwijs als troost. Want de kerk is zo menigmaal, zo troosteloos, omdat het niet veel hemelse onderwijs ontvangt. Want als we hemelse onderwijs ontvangen mochten, dan zullen we niet zo troosteloos wezen. En nou, dan komt de here hier in deze tekst.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 Maar wanneer het opgewassen is, dan is het meeste van de moeskrijden en het wordt een boom. Al zodat dat de volgende schemels komen en nestelen in zijn takken. Wanneer dat het nou over dat koninkrijk gaat, dan is het nodig in het eerste gemeente dat we over die koning wat mogen zeggen als de heren dat geven mocht. Want... Als we niet over de koninkrijk des hemels zonder de koning gaat wat vertellen. Dan missen wij de hele zaak. Want er kan geen koningse, een hemelse koninkrijk wezen. Zonder dat hemelse koning. En dat, dat koninkrijk van de hemel. O oh, dat is zo'n wonder koninkrijk. Maar dat is alleen wonderlijk omdat de koning zo wonderlijk is. En ik zei nog tegen mevrouw vanmiddag: ik zei. Als nou een mensje iemand vraagt: Ken je die koning? Dat is vanzelf een eigenaardige vraag. Dan zou het mogelijk wezen: Dat een mens zou zeggen, Dat een mens wat vertellen mocht. Over die koning. En dat is ook bijbels. Want die rit. Die kon wel over, over boos wel spreken. Maar om nou hem persoonlijk te kennen. Dat is wat anders. Maar wij zullen een enkele woord over die koning eens willen zeggen. En nou die koning gemeente, daar is geen woorden om uit te spreken. Wat dat die koning is. Die koning, die is in het eerste plaats. O, oh, dat is het enige geboren God. Die koning, dat is van Israëls God gegeven. Dat koning, o, oh, die is de koning van zaligheid. Die is de koning, o, oh, dat is de breidegom van de breid. En nou dat daar legt voor die breid, voor die koninkrijk, dat legt alles in de koning. En wat zou toch een voorrecht wezen gemeente, als we die koning nou eens kunnen mochten. En dan zou ik het nog eens anders willen zeggen. Wat zou het een voorrecht wezen, als we die koning nog eens nodig had. Dat we het zonder die koning niet doen kan. Want die koning, die is profeet, priester. En koning. In deze gelijkenis vanzelf dan gaat het meer over de koningschap van Christus dan over de profetische en de, en de priesterlijke bediening van Christus. Maar dat kun je nooit van een paar doen. Dat, dat gaat al door gelijk. Want er is heen kennis van de koningschap van Christus zonder dat we wat van de profetische ambt van Christus eerst leren kennen. Dat moet op, de, op, het, op het voorgrond komen. En dat is zo dierbaar. Want waarom is dat nou zo dierbaar? Och gemeente, dat is zo dierbaar. Omdat dat de, de onderdanen van die koning, van dat koninkrijk. Och, ze hebben in onze diepe val dan hebben we alle wijsheid verloren. Wij hebben geen verstand meer. Wij hebben geen wijsheid meer. Wij binnen zo dwaas dat we denken dat we nog een beetje weten. Maar we weten niks zoals dat we het weten moest in en van de natuur. Als af, af we er een beetje van mogen weten, dan is het een gaaf van dat koning. En dan wordt dat koning zo dierbaar. En voor dat volk, want zalen worden gemeente, dat is sterren. Dat is sterren. Dat is saalig worden. En nou, dat profetische ambt van deze koning, van deze koninkrijk, die komt dat volk te leren. En dat, dat gaat in het eerste plaats niet over dat ze onderdanen van die koning zijn. Dat is de eerste les niet in deze school van die grote koning, nee. Maar wat leert dan dat volk? Wat leert dan dat volk, gemeente? Dat leert in het eerste wat wij in adem geworden, worden, geworden zijn. En wat zijn wij in onze bondsbreken adem geworden? Dan zijn wij vijanden van God geworden. Dan, af we het maar eerlijk wezen wil, af we maar eerlijk zijn, dan zouden we God van de hemel uitrekken. En zullen we onze goddeloze bestaan zelf op de troon gaan zitten, gemeente? En dat wordt dat volk geleerd. En wat is er nog meer? Ach, gemeente, af de Heer dat volk komt te leren. in dat profetische like, ambt van die koning door de lijden van die heilige geest. Dan wordt dat volk onkleed. En dan wordt dat volk ontdekt. En als dat nou nooit plaats neemt in onze leven, gemeente, dan wordt dat koning nooit dierbaar. Want waarom wordt dat koning nou dierbaar voor dat volk? Omdat dat koning, die leert ze niet alleen onder de heilige wet wat ze geworden zijn, in de diepe val van adem en in het elke dag van onze leven, maar dat, dat heer die leert wat anders. En daarom is de koning van die koninkrijk. Die wordt zo gans begeerlijk. Voor dat, voor de onderdanen van die koning. En dat is, dat zonde die wordt zonde. En schuld dat haar schuld wordt. En dat schuldgemeente dat gaat druk. Dat gaat druk. Want de Heer in zijn wijsheid en in zijn heiligheid. En in zijn gerechtigheid, die haar afdelen met de mens. Van het beginsel af, af de Heer In het hart van, van die onderdanen, van die koning, komt te werken. Dan open de ogen van de Heere voor die mens zijn tijdelijke schuld te kennen. Maar de Heere die gaat dieper met dit volk. En die gaat meer en meer ontdekken wat dat we geworden zijn. En wat dat we blijven. En wat dat wij voor eeuwig blijven zou zonder deze koning. En daar wordt er plaats gemaakt voor de priesterlijke ambt van deze koning. Want in deze koning is alles gemeen. Het is zo'n wonderlijke koning. O, oh, er is geen koning op aarde dat met deze koning tegelijk is. Nee, want deze koning. Die heeft zijn onderdanen liefgeheeft tot de dood toe. Ogaf onder de dondering van Sinei, onder dat heilige wet, die hij den sterveling zet. Dan gaat het met het volk onder de diepte door, en dan gaat het door de diepte. Daar komt de schuld te eigenen en dan moet het even God missen. Maar af een mens door de evangelie Geel aan de hoogaltaan aan de vloeg van Otaar. Deze koning ziet, die daar o oh, die daar uit schreeuwt op het vloeghout van Otaar, mijn God, mijn God, waarom heeft Gij mij verlaten? O, oh, dan wordt dat koning zo dierbaar wordt dat volk. Want die koning, die heeft zijn onderdanen lief gekregen tot de dood toe. Dat God verheerlijkt wordt. En dat is nou het doel van de zaakgemeente: dat er een koninkrijk gebouwd zal zijn. Tot een ere van de deugde gods. Tot een ere van de majesteit, de gerechtigheid gods. En dat is nou deze koning. O, er is geen koning gelijk, deze koning gemeente. Och, af dat volk is er nog eens, dat volk nog eens een bezoek van de hemel ontvangen, mocht. En dat is Hem in Zijn schoonheid eens aanschouwen, mocht. Och, wij hebben het vanochtend daar een beetje over. Over dat het volk door de kracht maar in de opstanding zal een opstaan. In de kracht van deze koning. Want die heeft ze nooit verlaten, ook de lichaam in het graf niet. Maar hij zou ze tot, hij zou ze aan de afstandingsdag weer de lichaam toeheven. En zou ze eeuwig met die koning wezen. En nou, deze koning, die is niet alleen een profeet om te leren. Die is niet alleen een priester om te reinigen, om te offeren. ...maar die is ook koning... ...en die zou over zijn kerk doen heersen, ja. Oh, wat is het... ...wat is het, een voorrecht gemeente... ...af en we door genade... ...wat van dat profetische bediening van Christus... ...mogen leren kinderen... ...wat wordt het toch van zo'n waarde... ...voor dat volk die de weg niet weet. Ja het is voor mensen die alles weet dat heeft niks bedoeld maar we het niet meer en voor niks meer weet oh, dan kunnen we nog geleerd worden en hebben we nooit meer het goed kunnen maken mean. oh een mens die is niet zo houtklaar klaar nee oh wij zijn wij proberen nou met de wet zalig te worden wij zijn niet anders dan die gelaten waar de paal over spreekt nee. <coughs> wij worden wij willen nog door het werkverbond nog zalig worden. Maar het kan nooit meer. En mensen zijn nog zo dwaas, die is er nog bezig mee dag en nacht. 24 uur op de dag soeps. Maar. De Heere die brengt dat volk. Dat is het. Dat is er geen grond meer onder de voeten hebben. En dat is je weg moest zinken. Want om God lief te krijgen gemeente. Dat is God lief te krijgen te krijgen, naar zijn doel, niet naar onze wens En daarom is dat, dat weg, dat gaat niet makkelijk, nee. En de Heer is niet al door in de hurry om een mens daar te brengen, maar of een mens door genade wat van de koningschap van die koning nou eens weten mocht Oh, want dat, dat volk, ik heb wel eens gedacht, en daar gaan we straks een beetje over willen zeggen, over de onderdanen van die koning. Maar eerst, af nou een mens, dat zou zo groot wezen. Af, ik, af ik nou eens weten mocht, dat ik een zeigeling, af ik het goed zeg, van die koning zijn mocht. Dat zou groot wezen. Oh, ik hoop dat er nog veel in onze midden zijn, die zouden zo graag nou eens weten. ...af ik nou waarlijk een zijgeling van die koning zijn. Maar dat is wat anders. Om door, een, om door genade een zijgeling te worden. Dat is wat anders. Dan moet je eens overdenken. Dat is niet zo makkelijk te begrijpen. Maar moet je eens overdenken. het Het is een wond. Een eeuwigende wonder. Af ik een zijgeling door genade mocht zijn. Maar nou, het is wat anders. Om door genade een zijgeling te leven. Bereik je het wel? Wan Gods volk af te heren dat volk verder lijden moet. Dan wordt ze een zijgeling. Een zijgeling. En wat, wat bedoelt dat? dat de mens door genade die wordt ervankelijk hoe meer genade dat de Heer zijn volks geeft, hoe meer ervankelijk dat zou worden en daarom ik zeg, af en toe door genade in het eerst een zijgeling mogen weten, dat is afgelopen maar niet om in door genade als een zijgeling te leven, dat is nog goed dat is nog goed want dat is de kennis van de hemel, dat van deze boom heen, vrucht het er in eeuwigheid. En als het daar gebracht wordt, dan wordt de vrucht uit hem. En dat is de zijgeling. Dat is de zijgeling. Oh, dat is een zegende zijgeling gemeente. Ik zou het voor je allemaal willen wensen. Het is mijn lege hand naar de hemel gaan. Maar in die koning die van Israëls God gegeven. Om in hem mijn koning. En wat betekent dat? O gemeente dat betekent dit. Om alles aan dat koning over te geven, Niet mijn wil. Maar ijwe wil geschied. En ik zei pas. Om zalig te worden. Dat is te sterven. En dan moet ik sterven aan dat grote. Ik. Want de Heer, die neemt geen halve plekje hoor. Oh, wij zijn er zo dwaas. Wij zouden die kant eens op willen gaan. Dat wij een beetje in God een beetje. Maar zo gaat het niet hoor. Zo gaat het niet. Want gij als koning. Hij zal zijn koning krijgt bouwen. En nou, dat koning. Want dat is ook feitelijk de bedoeling hier. Dat koninkrijk, dat was zo klein. Het is waarlijk een bemoedigende woord voor de kerk. Het verschilt niet hoe donker het ooit is in de wereld. Maar om die koning wordt die koninkrijk gebouwd. Dat is, dat is het pleitskap, dat is de troost. En niet in het begin... ach. Als dat wat gezegd heeft, die koninkrijk die was zo klein. Daar waren maar een paar mannetjes en een paar vrouwen. Die komen van Hallelea meestal. Ongeleerd. Maar die mosterdzaadje dat zo klein was. Heer, is, dan is de mosterdzaadje hier in deze land nog groter dan in het land van het oosten. Want in het land van het oosten was de mosterdzaad zo klein dat je met het eigen oog niet zien kon. Daar moest je een, een glaasje voor hebben. Maar hier het mosterdzaad, dat is wat groter... maar hier groeit het niet zo groot als in het oostenland in die tijd. Want daar groeit dat mosterdzaad als een boom. Want staat in Gods woord dat zelf de vlegelen... de birds, the de vlegelen... Die komen daarin te nestelen. En dan, als je dat. Wij, wij, wij lezen Gods woord alles overkeerd. Want dan denken wij. Een kleine vogeltje, net maar één. Dat zou niet zo'n grote boom hebben. Om een, om een kleine vogeltje te houden. Nee, maar dat is de bedoeling niet. De vogelen des hemels. die zullen erin nestelen. En dat bedoelt vele die zullen erin komen. En ik heb het ook gelezen. Dat, dat een, een bijzondere verklaarder van de Bijbel. Die zegt dat die, die mosterdboom. Dat was zo groot. Dat een mens op een paard. Rijden aan een paard. Die kon eronder rijden. Die kon er onder de schaduw zitten. Zo groot was die boom. En nou wat de Heer zeggen wil is. En dat is zo bemoediging. Al ken ik. Al ken ik. Ik het en hij het niet zien soms. Ach, wij denken soms gemeente. Nou, zo is die profeet Elia. Elia, Die dacht dat hij maar alleen overbleef. En wij denken soms, wat zou er nog terecht van komen. En van onze kant dan is het wel hopeloos. Maar die komen. Even wij aan ons eigen, en gelukkig maar, voor ons aan ons eigen kijken. Want we zijn nog zo dwaas, Wij willen aan onze naasten kijken. En dan alle verkeerdeheid zien waar die koninkrijk niet gebouwd wordt. Maar daar zijn we helemaal misgemeend. Maar als we wel hier zien, dan is het hopeloos. Het is toch te hopen dat het hopeloos is. Want vandaag aan de dag zijn er nog velen met hoop hebben met eigen doen en werk. Maar dat ware volk, die kennen het in de eigen niet vindt. Maar nou toe door de oefening van het geloof. Als dat het hier geschreven wordt. Dat die koninkrijk van die koning. Zo, het gaat de nadruk die legt eraan wie dat de koning is. Wij weten wel, uitwendig. Dan zijn er vele koninkrijken die tot, tot een einde gekomen zijn. Ik ken ook nog dat Canada naar een einde komt. Ik ken ook nog Amerika. En hij holen hem overal. Maar deze koning krijgt die zal nooit eindigen. En dat is nou de troost. En dat het, het is niet alleen de troost dat deze koning krijgt dat gaat niet eindigen. Maar deze koning krijgt die gaat groeien. Groeien. Die gaat groter worden. Want. Dat kleine mosterdzaad dat zo klein begonnen is. Dat gaat groeien naar een grote bol. En dat gaat, dat gaat over het hele wereld uitbreiden. Dat gaat uitbreiden naar Spanje, naar Rusland. Naar al de landen van de wereld. Van Canada, van Nederland, van de States en alles. Want deze krijgt. Is de koninkrijk van Christus. Deze koning, die is de koning der koningen. Deze koning, die zal al door of vier. Deze koning, die heeft gegeven door zijn adie Die heeft zijn kerk gekocht met zijn dierbaar bloed. En hij zal dat koninkrijk bouwen. Het zou groeien, het zou een grote koninkrijk worden. En het zal ook tot een einde van de wereld uitbreiden. Och, het, zal, het is als de Heer in, in korte woord dat de Heer zegt aan zijn discipelen. Dat de Heer zegt, en ook vandaag aan de dag is het dezelfde. Dat de kerk nog eens veel mocht vragen. Dat de Heer zijn koninkrijk nog eens uit mocht breiden. In onze land en al de landen van de wereld. Want wij hebben deze belofte. Dat dat koninkrijk dat zal bestaan. Want, want er is een reden voor. En dat kun je lezen in, in Matthäus 28. Want aan deze koning is alle kracht gegeven. In de hemel en op de aarde. Daar is. Daar is geen fosterduisternis dat tegen deze koning zal het overwinnen. Nee, wel tegenkomen, dat is wat anders. Oh, wat een macht, wat een kracht dat er tegengekomen is. En wat er nog tegengekomen zal. Het is mogelijk dat er wij aan de tijd zijn. Dat de machten van de vorsten der duisternis. Weer in het openbaar tegen de kerk gaan strijden. Dat eens. Je leest ervan in Daniel wel hoe. Ik kan dat niet in Holland zeggen. Maar hoe dat dat raak. Dat is uit, goed, goed uit. Maar hoe. Je weet het zelf wel. Maar hoe dat de tijd zou komen. Want die, die koninkrijk. Van deze koning, die groeit meest in verdrukking. Meest in verdrikking. En het is, wij mogen geloven. En wij moeten geloven. Want het gaat niet af of we kennen of niet kennen? Dat verandert Gods woord niet. Het is een voorrecht dat we geloven mogen. Dat is door genade. Dat is, een vrije, dat is de vrije gunst Gods. Maar Gods woord verklaart dat er zouden nog vele toekomst. Van het Joden en van de Heiden. Voor de laatste dag van de wereld. En dat, dat gaat ook met onze tekst mee. Want deze boom. dat, dat van zo'n kleine zaad is. opgesprongen. dat zou zo groot worden. dat zelfs. dat vele van de vogelen van de hemel. die zouden er in kunnen nestelen, En dat zelfs. Dat Gods volk, die zouden erin verblijden. Ook met de vele onderdanen van dit koning. Oh, ik zou zeggen, haast die om iets levens wil. Want dat koning krijgt, die wordt er nog gebouwd. Oh, ik zou zeggen, en wij moeten verder. Wij zouden maar voor onze tweede paard over de inwoners van die koning. Maar eerst maar even zingen van Psalm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 En zal zijn almacht tonen, gij hier zover de blindste geide wonen, tot hem bekeert. Psalm 22 en daarvan het 14e en het 16e vers. Gemeente, wij zouden maar verder moeten gaan, Want over die koning. Daar komen mensen nooit meer klaar. Want. Wij hebben er maar niks nog van gezegd. Over de dierbergheid. Van die koning. En wat in die koning legt. Voor de kerk. Vanzelf in deze tijd. Is het onmogelijk. Om de volheid van dat koning te kennen. Daar zou in de eeuwigheid. Plaats moeten nemen. Maar. ...en enkele woord over de inwoners van die koninkrijk... ...van wie dat Christus de koning is. En dat is... ...ja, onze tweede go-gedachte... ...dat gaat over de inwoners. En wie zijn nou die inwoners? O, oh, dat dat koning zo, zo beheerlijk is... ...dat dat, dat koning zo goed en zo onbegrijpelijk goed is... Dat is niet uit met woorden uit te spreken, in het Engels we het Hollands niet. Maar nou gaat het over de onderdanen van die koning. En wie zijn nou de onderdanen van die koning? Dat moet je niet te hou antwoorden. Want kan je dat mensen te veel zeggen? Want af je van de schoonheid van die koningin is wat mogen zien? En de heiligheid van die koning. O, oh, daar zou een mens maar voorzichtig moeten zeggen. Dat hij een onderdaan van die koning is. Wie zijn nou de onderdanen van die koning? Want die koning die heeft wel vele onderdanen, Vele. En een koninkrijk van de wereld. Dat hebben al verschillende mensen. Een koninkrijk. Dat heb mensen van, ja, van tachtig, van negende, van honderd, dat ken ook wel. En nog over een beetje, dat ken Dat heb mensen van zevende en zesde en vijfde en vierde en 30 en twintig en tien. Maar dat heeft ook onderdanen van een ichtje. Maar nou, als je zo'n kindje ziet dat, dat pas geboren is. Och, dat behoort ook aan de koninkrijk van een land. Dat ken je anders. Want het is een kindje. En als je nou dat kindje heen vraagt. Weet je de koning? Of de koningin? Of de prime minister? Of de president? Oh, dat, dat kindje, dat zou, je, dat zou je helemaal niet aankijken. Want daar begrijpt er niks van. Me. Niks. En toch is het een kindje. En waarom is het een kind? Daar moet je eens even overdenken. Waarom is het een kind? Omdat het geboren is. En de heren die zeggen Johannes 3. Af dat je ge niet weder geboren bent. Dan ging je de hemelen niet meer. Zo, dat is. Daar is, is in de zaak van de koninkrijk. Daar is wat nodig. En wat is dan nodig? Dat we geboren zijn. Wedergeboren. Dat de wedergeboorte plaats in onze leven is. Maar ik zou het niet te sterk willen zeggen. Om, om, die, om de kleine niet in de wang op te brengen. Nee. Maar ik zou dit er nog bij willen zeggen. Dat dat kindje dat dat leeft. Dat doet wat anders. Omdat hij leeft. En wat doet dat kindje dan? Die schreeuwt. He. Die schreeuwt. En nou in de koninkrijk van deze Christus. Daar zijn die zijgelingen. Och, als je over die kleine gaat praten. Over de rijkdom van die koning. En wie dat die koning is. Dat die van, van de stilte van alle hevigheid. Dat hij de enige geboren zoon gods is. Ach, daar begrijpt die kleine kindjes. Daar begrijpt die kleine onderdaagjes niks van. Maar. Wij moeten ook. Het niet verkeerd leggen. Want een mens is zo bedorven. Dat het zaad van adem. Die zou een naam willen hebben dat ze een kindje zijn. Maar daarom moe we voorzichtig wezen. Want... ...deze zeigeling ...die schreeuwt, Die schreeuwt. En waarom schreeuwt nou een zijgeling? Omdat hij wat miste. En zo is het in de, in de onderdanen van deze koninkrijk... ...met die kleine kindertjes. Want deze koninkrijk... Dat is in gelijkenis net zoals een ander koninkrijk. Er zijn kindertjes. Er zijn jongens en meisjes. Er zijn mannen en vrouwen. Er zijn oude. Die zijn in deze koninkrijk. En nou, daar dat geeft zoveel in gemeente. Om dat nou eens een beetje licht over te krijgen. Want dat kindje, dat groeit. Dat groeit. En waarom groeit dat kindje? Omdat dat koning. Die heeft. Die onderhoudt dat kindje. En die heeft dat kindje wat te eten. Maar als je nou dat kindje vraagt. Komt het van de koning? Dan zou die niet durven zeggen. Ach, daar zij in Gods koninkrijken. onderdaan. Die nooit de koning voor haar eigen kind heeft. Maar die er wel van die koning gegeten heeft. Ja. Daar kun je in. Want als dat rit over dat veld had, Oh, dan mag je ze wel iets optikken. En dat was zo lekker. Oh, wat was dat toch lekker. En dat is van de koning. En toch de koning niet de kind. Maar. Ah, wat, wat zo van de koning komt. Dat doet wat bijzonders. Dat heeft list nog vermeerderd. Dat heeft list nog vermeerderd. Voor, voor meer van die koning. Al kennen ze de koning niet. Dan zouden ze nog meer en meer van de haven van die koning hebben. Want die rit die bleef op die veld. Zolang dat er nog wat was om op te, op te lezen in die veldje. Maar ik ken hem. Ik hoor iemand zeggen. Was ik nou maar. Een van die onderdanen. En dan zou dat ziel een oprechtheid zeggen. Ik vraag niet, als dat Owen, die, die licht van het Engelse kerk, als die geschreven heeft, niet om voorop te gaan, maar om mee te mogen gaan, om er een van te wezen. En dan zegt hij, ach, daar zijn die, in de onderdanen van die koning die vrezen zo menigmaal, dat ik er niet bij behoor Waarom? Oh, ze, ze, ze leer wat in het leven. Oh, in het eerste plaats, daar woont zoveel goddeloosheid hier. In het tweede plaats, oh, ze zouden wensen dat ze nog eens bidden kon, Maar het bidden kunnen ook niet. En waarom niet? Ze zijn... In onze gebedgemeente. Daar zijn we zo zelf bedoeld. En wat is nou het probleem? Ik kan mijn eigen me niet kwijtraken. Mijn eigen me niet kwijtraken. En waarom kunnen we onze eigen niet kwijtraken? Omdat we niet kunnen worden wat dat we zijn. Want ik heb gezegd, zalig is sterren. Zalig te worden is de sterren. En nou, och... Die onderdanen, die kleintjes, die, die machen zover dat de Heer het begaat. Want leg allemaal in de wijsheid van dat koning. Want dat, dat koning die heeft een prescriptie voor iedereen uitgeschreven. En sommigen die mag oud worden, sommigen die sterven jong in die koninkrijk. Die komen housten naar de koning. En af dan nou dat kindje dat geboren is, af die gaan sterven. Dan gaat hij toch naar de koning. En dat jonge man, die hou ook af, die sterft naar de koning. Maar er is ook een volk. Och, als dat Jacob gegeven is. En als aan David en Jezaja. en Zachariah, Werden dat is het geweten mocht. Ze mochten weten dat hun dus zonde vergeven was. Maar. Vergeet het niet, en ik hoop dat het een beetje tot bemoediging mocht zijn. Oh, dat deze koninkrijk, die wordt nog gebouwd. En dat die kleine onderdanen in die koninkrijk, in die koninkrijk, dat is nog mogelijk dat ze nog vaderen in het geloof nog zullen worden. Dat kunnen ze voor de eigen vanzelf niet zien. Dat kunnen ze voor de eigen nooit geloven. Want het geloof dat is een gave gods. Maar de Here de koning. De koning van deze koninkrijk. Die proont wel met zijn, met zijn volk. En hij heeft dat volk wel eens. Eén meer en een ander minder. En dan mogen ze wel eens bij doen zingen. Want deze koning. Die, die laat zijn koninkrijk niet over aan de duiven, Die laat zijn koninkrijk niet over aan vijanden. Maar hij zorgt ook. Oh, hij, die koning, die heeft die kerk zo lief gemeend. En hij heeft ze... Hoeveel heeft die koning aan die kerk? Die is niet zo dom als wij. Als vaders en moeders, daar hebben onze kinderen veel te veel meestal. Maar die koning, die heeft net genoeg... om dat kerk in stand te houden. Om dat volk in stand te houden. En om dat... Om, en ook om dat volk in nood te houden. Want het staat in Gods woord over Lazarus dat de bedelaar die stierf. Dat is nou een kenmerk van, van een onderdaan van deze koninkrijk. <coughs> en we moeten gaan eindigen. Maar gemeente, ken je er wat van? Ken je er nou wat van? En de bedelaar die stierf. En dat is nou. Dat is nou één. Die een zijgeling geworden is. Door genade. En door de groei van genade. Een zijgeling gebleven is. Verstijven? En de bedelaar. Die stierf. Ja. En wat zegt het meer van die bedelaar? Want. Het is maar een stoor Maar die bedelaar die is opgenomen. En die is in de boezem van eeuwig. En dat is de betekenis dat hij in de hemel voor eeuwig verlost. En dat de bedelaar die heeft wat? Wat heeft die bedelaar? Die heeft zijn wens verkregen. En wat is de wens nou van dat volk? Om eeuwig, om eeuwig bij God te wezen. Want, och, er zijn wel koningen van koninkrijk. Waar dat de onderdanen van die koning. Die wil die koning doodslaan. Maar deze onderdanen door genade. Die krijgt meer en meer die koning lief. En dat is nou de wonder van vrije genade. Och, die heren die houdt die, die, die onderdanen soms op een korte touw. En die onderdanen van die koning. Die moeten soms door vele verdrukkingen, is dus volgens Gods woord. En hoe meer door de verdrukkingen, en hoe meer op een korte touwtje gehaald, hoe meer dat ze de koning lief heeft. Dat is nou de wonder. Want dat volk, die krijgt die koning zo lief. Weet je wat dat over die koning gaat zeggen? Dat hij, in Engels het is, dat hij is de chiefest among the ten thousand. Dat hij is Hans beheerd. Dat hij de grootste is over de tiendezenden. Oh, als dat je het in, in de zong van Salomon lezen kunt. Oh, daar gaat, het, daar gaat het kerk soms bij ogenblik zingen. En waar gaan ze dan over zingen? En waar gaan ze dan over praten? Of de heer nou eens een beetje opening in de harten van zijn volk heeft, waar gaat het dan over? Gaat het dan over dat goede mens? Gaat het dan over die mensen of over die? Nee, dan gaat het over die koning. Die rit, en die moeder die was een wijze moeder, die heeft rit in rit drie onderwijs om nou maar aan de voeten van die koning te leggen. En daar gaan we nou mee eindigen, want we komen er toch nooit mee klaar. Val ik dus hier, ga nou maar op de voeten van die koning maar leggen. Leg hem maar. En nou kun je niet meer bidden. En nou kun je niet meer zichten. Nee. Leg dan maar op de voeten van die koning. Want dat koning. Die heeft nooit. En hij zou te nimmer nooit. Eén van die armen. In zichzelf. Die aan de voeten van die koning legt, Wegwerpen. Nee. Blijf er maar leggen Met al je schuld. Met al je gemist. Oh. Met al je verlangen. O, blijf er maar weg, Want, ach, toen Christus op aarde was. Toen waren er een enkele. Die door genade in het begin waren die hem na kwam. En later met de dag van Pinkster zijn er veel gebracht. En later nog veel meer. En dat blijft maar doorgaan. Maar, er zijn er ook veel geweest. Die voor het uitwendige brood hem na kwam. En dat later. De, die zijn er, die zijn weggegaan. En Jezus die zei wat tegen die oprechte discipelen, of tegen die onderdanen die door genade daar gevonden waren. En wat zei Christus tegen ze? Jezus die zei tegen zijn discipelen, zou ook weggaan, zou ook weggaan. En wat zei die discipel? En dat Komt op het voorgrond. Nou dat de discipelen echte onderdanen waren van die koning. Want die zeggen, tot wie zouden we dan toch toe gaan. Want gij heeft het woorden des eeuwige levens. En nou dat koninkrijk. Dat is de derde punt, maar daar gaan we niet meer in. Maar de waarde van die koninkrijk. Alles van deze tijd, dat heeft een einde. Maar deze koninkrijk, dat geeft nooit een einde. Meer. Dat is tot in alle, alle eeuwigheid. Dat koninkrijk, ach, dat zou straks thuis zijn. Zonder vijand, zonder zonde, zonder ongeloof. En weet je dan wat? Oh, dan zou die onderdaan met ene begeerte tot alle eeuwigheid zingen tot de ere van die koning. Want die zou, oh, die onderdaan, laat ik dat maar even zeggen. Die hebben hier bij ogenblik dat ze gegeven worden om die koning groot te maken. Dan wordt ze wel eens gegeven. Het is meer dan ze het wensen. Want er zijn tijd Dat die volk die zou wel eens. Paulus zelf die zegt. In Engels het is. The desire is with me. But how to perform it I find not. Maar och dan zou die het wel eens. Met volle verlanging de koning bedienen, Die koning, bedien, koning verheerlijk. Maar in de eeuwigheid zou dat verlangen niet meer zijn. Want dan zou het in de volgheid uitgeleefd worden. Dat dit is mijn koning. En dit is mijn naam. Och toen Johannes en Petrus daar voor die, voor die gate van die tempel in hing, En dat die, die zei tegen die, die lamme man. Goud en zilver hebben we niet. Dan konden ze er ook bij zeggen, dat hebben we ook niet nodig. Dat hebben we ook niet nodig, omdat we een koning hebben. Die alles heeft. En die heeft alles. Ik, ik wou dat we nog een beetje tijd meer hadden om het uit te brengen. Wat dat koning voor dat arme volk heeft. Want die heeft, die heeft, ja, die heeft voor een bedrukte ziel. Die heeft alles voor wat, wat dat er verkeerd is. Voor de bangen, voor de benauwden, voor de schulden, daar heeft hij als die grote medicijnmeester, die even medicijn voor al de kwalen van dat volk. Je moet zelf maar verder overdenken, mocht de Heer het zeggen, maar vergeet het niet, gemeente, wij moeten in die Koninkrijk door vrije genade geboren zijn. En ga naar nou mij naar je huis. en vraag het naar nou mij. Ben ik nou? Hoe klein of hoe groot, daar gaat het niet over. Maar ben ik nou een onderdaan van die koning? Dat is nou de vraag, persoonlijk voor een O, gezegende onderdaan, die, die van die koning krijgt zijn. Want, oh, die zou ook nog rust vinden in die koning, wat het over die vogelen hier gaat. Want die vinden rust in die boom van die mosterzaad. Maar dat is nog een andere betekenis. Mocht de Heer het nog zegen, uw vol, Gods volk nog verblijden, oude valse gronden nog eens wegnemen en dat we gebouw, gebouwd mocht zijn op het einde fundament van Gods Woord. Amen. Heer, zegen nog uw Woord. vergeef onze zonden in spreken en horen. Verblijd nog uw volk. Ach, laat ze nog eens weten. Heren, laat ze het nog eens weten. Dat ze een onderdaan zijn. Ach, mocht het nog eens waar maken. En heef heren, dat zijn al de nood bij de koning mogen komen. Want hij kan, hij zei dat koning die leert. En dat koning als priester die offert die eigen. Want die heeft die kerk liefde heeft tot de dood toe. Tot de here van uw vader. Heer, help ons dan nog verder in deze avond. Heeft nog een beetje les nog om op te komen naar je gijs. Ach, mocht nog even, Heer, Dat het nog eens blijken mocht. Ah, dat de koning nog onderdanen heeft. Heer, dat kunnen wij niet maken. Maar dat is uw werk. Vertroost nog uw arme volk, Heer, En dat ze nog meer en meer van de rijke zacht af mogen zien. En meer en meer door het Heilige Geest aan de koning mogen zien. Wij vragen het om Jezus willen. Amen. Laat ons de slijten zingen van Psalm 25. Nee, laat maar liever maar 6, 126 maar zingen. 126 en der van het derde. Die Heer bedrukt met tranen zijt. Zou jij gaan als gij het vruchten mij. Heb wat verder valt, Psalm 126, het derde vers.